Het is acht uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Bij een kettingbotsing op de A6 ter hoogte van Almere... zijn zeker acht mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Ze zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoeveel auto's er bij Almere op elkaar zijn gebotst. Door het ongeluk staat er een file op de A6.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 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel van president Obama afgewezen over voortzetting van de militaire inzet in Libië. Onder de tegenstanders zijn veel democraten. Ze zijn boos omdat Obama geen toestemming had gevraagd voor de bombardementen op Libië in maart. Toch zal de operatie geen gevaar lopen. De Amerikaanse rol in Libië is beperkt omdat de NAVO het bevel heeft overgenomen.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 Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A6 van Muiden naar Lelystad. De weg is daardoor dicht bij Almere Buiten-Oost. Het verkeer kan alleen nog via de op- en de afrit. Het levert een lange file op. Er staat tussen knooppunt Almere en Almere Buiten-Oost inmiddels 5 kilometer. Verkeer richting Noord-Nederland kan voorlopig beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28.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 Twee weken lang ontvangen we fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Met wie we, pal voor hun vakantie, gaan praten over hun leven in de Kamer en hun leven daarbuiten. En vanavond zit ik tegenover D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Goedenavond. Goedenavond. En uh, we zijn neergestreken in verband met overvolle agenda's in uw woonplaats. In Hotel en Congrescentrum Hof van Wageningen. Ja, ik woon niet in het hotel, maar wel in Wageningen. Ja, wel hier in de buurt, hè? Ja. ja. Uh, ik ga met u over van alles praten, maar in elk geval uh, over het verlies van vertrouwelingen. En, en daar beginnen we mee, um, over uw liefde voor deze vrouw. <middels> ja. Zitten te genieten. Nou, ja, ergens wel. Uh, maar ik ben er ook wel weer een beetje overheen gegaan. Oh gevoet. ja? Ja, nee. Uh, in Leiden, waar ik uh, jarenlang gewoond heb en wethouder ben geweest, daar uh, kwam de zangeres zonder naam vandaan, en ik heb. Uh, ja, het was een soort rode draad door mijn wethoudersbestaan. Ik ben op haar begrafenis geweest. We hebben haar jurken en platen in het plaatselijk museum ten toon Ik heb uiteindelijk zelfs een deel van, van die spullen weer geveild voor, voor het goede doel. Dus ja, de zangeres is onder naam. Ik heb de straatnaam mogen onthullen. Ja, maar u heeft ook iets met haar... Stem, haar geluid, haar muziek neem ik aan. Ja, want er want, wordt wel eens heel uh, neerbuigend gedaan over dit soort muziek. Maar als je de smartlab echt in zijn geschiedenis... en dan heb je het echt over 100 jaar terug uh, de oorsprong kijkt... dat gaat gewoon over sociale misstanden. Dat zijn vaak liederen die anders dan vandaag de dag... ik hou van je, ik hou van je, en dan honderd keer herhaald... Uh, over, over dingen gaan die, die ja, net zoals dit bijvoorbeeld... vader uh, uh, die te veel drinkt ja. en, en gewoon het weekloon op, zo op en. Ja, dat, dat, dat vind ik toch wel mooie thema's. Maar kan ik u voorstellen, in huis misschien toch nog ergens een keertje... op een zondagochtend en hij gaat keihard aan, zo'n nummer? Nee, nee hooguit, in auto, hooguit in de auto. Oh, in de auto wel? Ja, dat galmt ook beter. <laughs> en dan zingt u uh, uit volle borst mee? Ja, ja, ja, je moet wel opletten wie er natuurlijk... als je in de file staat, wie links en rechts staat. Maar ja. ja, want die denken, hey, pichtelt, nou, kijk nou. Die is knettergek, ja. ja. <laughs> Goed. Um, u bent nu uh, vijf jaar actief in Den Haag. Um, daarvoor was u onder andere Wageningen, uh, de burgemeester hier waar we nu zijn. En onze verslaggever Hans Hemmes, die doet voor deze serie gesprekken um, een onderzoek naar onze gasten. En dat deed hij ook voor u. En hij uh, sprak oud D66-collega Hans of Jan Hoekema moet ik zeggen. En die kent u van heel lang geleden. Even luisteren naar zijn verhaal. Ik heb hem uh, met anderen in de D66-fractie in de Leidse gemeenteraad aangenomen als fractieassistent 1989-1990. Toen Alexander, toen nog heel jong, hij is nog steeds jong, maar toen heel jong, als student kunstgeschiedenis, wel belangstelling had voor die functie. En zag u toen ook al van, hé, hey, daar zit een politiek talent in? We hebben toen eerlijk gezegd nog niet meteen gezien dat hij en minister en fractieleider in de Tweede Kamer zou gaan worden. Nee, dat politieke talent, hè? wat is dat eigenlijk? Wat heeft u? Dat weet ik niet. Uh, ik heb het nooit gezocht. Ik heb inderdaad kunstgeschiedenis gestudeerd, ben veilingmeester geweest... en was wel geïnteresseerd in politiek, met name ook plaatselijke politiek. Uh, en uh, ja, in Leiden word je dan actief. En uh, Zo kwam van het een het ander. En als je nu naar mijn uh, curriculum vitae kijkt, dan denk je... god, dat is allemaal stap voor stap, raadslid, wethouder, burgemeester... Er zit de, de gedachten achter, gedachten, maar dat was het niet. De, de meeste stappen zijn ja, op, op het moment dat het voorkwam de kans gegrepen... Uh, en natuurlijk ook wel de ambitie gehad om iets met de publieke zaak, uh, met het openbaar bestuur te doen. Mm -hmm. Dat wel. Ja, maar ooit gekozen voor kunstgeschiedenis. Ja. Wat, wat zat daar voor gedachte achter? Uh, ik, ik ging in Leiden studeren, heb ik kort rechter proberen te studeren. Ik dacht nee, dat is helemaal niks voor mij. En toen dacht ik, laat ik maar doen wat ik, waar ik, leuk, wat ik leuk vind. Waar, waar, wat, op dat moment was de werkloosheid groot. Dus ik dacht, nou kan je beter werkloos zijn in iets wat je leuk vindt. Dan ook. Want wat is er leuk aan de kunst, aan de kunstgeschiedenis? Wat er, waar ik nu nog steeds plezier van heb is dat je over langere periodes uh, leert te kijken en te analyseren wat, wat de ontwikkelingen zijn. En kunstgeschiedenis, geschiedenis, er zijn natuurlijk altijd relaties. De ampierstijl in meubels begrijp je niet wanneer je niet weet dat in die periode Napoleon naar Egypte ging en bepaalde ideeën daar uh, meenam. Mm -hmm. ik bedoel, dat, het, het, het, het schept verbanden en je leert over langere periodes kijken en dat is zeker in mijn huidige beroep heel prettig dat je niet overstuur raakt dat Europa nog niet echt opschiet. Nee. Maar goed, ik uh, bedoel, u kunt ook geschiedenis gaan studeren als je geïnteresseerd bent in, hè, in ontwikkeling, in landen, in maatschappijen. Ja. Waarom dan die kunst? Wat zit er in kunst? Heeft Mo u iets? Mooie uh... dingen? Ja, nee, kijk, vanaf vanaf uh, de opvoeding uh, werden wij veel meegenomen naar musea op een prettige manier. kastelen uh, aan de Loire. Uh, dat zegt u er meteen bij, op een prettige manier. Ja, een, ja, want je kan ook, ik merk dat met mijn eigen kinderen, als je het te veel doet of te vroeg doet, dan uh, is het voor het leven afgehaakt. Als je dat, op een, dus net zoals met klassieke muziek, als je dat uh, met mate doet, dan denk ik dat kinderen het, er iets van, van meepakken. En dat probeert u nu met uw kinderen, ze zijn nu 7, 8, heb ik begrepen. Ja. Die, zijn ze al rijp voor de kunsten? Nou, we waren laatst in een museum en uh, toen mijn, mijn zoontje vond er niks aan. En mijn, mijn dochter zei op een gegeven moment: wat is dat en wat is dat? En, nou, dat waren op dat moment: het was en de kruising en nog allemaal van die bloederige dingen. Het was net de zaal met middeleeuwen, daar beginnen ze altijd mee. Uh, maar ja, ze, ze was wel gelijk toe aangetrokken. Dus, nou, een half uurtje rondgelopen samen. En dat, dat, ja. dat is dan toch ook wel leuk om te merken. De rol merken. ook van vader om dat over te dragen wellicht. Ja, en als een kind dan echt geïnteresseerd is en vraagt waarom schilderen ze dat dan? En wie had dat dan? Ja, dat, dat is toch wel heel leuk om, om, om uit te leggen. Ja, veilingmeester bent u geweest. Ja. Um, ja, toch ook een soort performance hè? Ergens voor een zaal iets zeggen, iets proberen over te dragen. Ik merkte dat toen ik, toen ik uh, verder in de politiek ging, dat het voor een zaal als veilingmeester staan eigenlijk wel bepaalde kwaliteiten meebrengt die je daarna kan gebruiken. Je moet overzicht over de hele zaal hebben. Nou, dat is als je spreekt ook belangrijk dat je niet alleen maar staat te zenden, maar ook kijkt van snappen mensen mijn verhaal, zijn ze luisteren ze überhaupt of zijn ze allemaal aan het wegdommelen. En verstaanbaar en toch redelijk snel kunnen praten. Dat kunnen alleen sportverslaggevers en veilingmeesters. <laughs> ja, ja, en inmiddels dus uh, kamerleden of fractievoorzitters van D66. Ja. Ja. Ja. Um, u bent uh, nu alweer een aantal jaren dus actief hè, in, in Den Haag. U heeft uiteindelijk gekozen of het is in elk geval vanzelf gegaan. De route hè, is in elk geval voor u weggelegd... en u bent erin gestapt, om het maar ja. zo te zeggen. Um, in het begin, weet ik nog heel goed, toen was u net komen kijken... en toen uh, zei Wiegel... Kereltje, kereltje, pechtelt. Ja, nou, Jan Blokker, die begon daarmee. En uh, <laughs> ja, dat werd een, een naam. Uh, en uh, inmiddels vind ik het eigenlijk wel een titel. Ja? ja, omdat u het niet meer bent, bedoelt u? Uh, nee, de, ja, de, de, de Kereltje, kereltje. En op een gegeven moment stond er ergens boven een, een, een portret over mij. Kereltje is kerel geworden. Toen oh. dacht ik, nou, prima. Ja, maar begrijpt <laughs> ja. u de kritiek, de, een de pedantheid, waarmee u binnenstapte daar in dat. Nou, ik Haars was, gebeuren. Ik was uh, uh, zelfbewust in die zin dat ik het gevoel had van... ja, nou kan ik hier heel schuchter in een hoekje gaan zitten. Of ik kan proberen dingen ook maar eens te benoemen en ja. zeggen wat ik ervan vind. Ja. Nou, dat werd niet door iedereen een dank afgenomen. Maar ik heb er eigenlijk gezegd nooit spijt van gehad. Nee. nee. Wat heeft u geleerd in de loop der tijd? Want u heeft toen inderdaad flink wat kritiek geuit. U heeft ook gezegd, ministers, het is een volk, verschrikkelijk. Het is een kaastolp. Eigenlijk ja. moet ik hier niet willen wezen. Nou, als je vandaag de dag hoort, valt dat toch allemaal nog reuze nee, Rond, mee. Dus wat ja. heeft u? Bent u veranderd? Doet u nee. gewoon mee? Nee, ik doe niet mee, maar ik heb wel geleerd om... Uh, nou, je, je, in de politiek heb je twee dingen nodig. Een olifantenhuid en een olifantengeheugen. En u heeft ze allebei, wou zeggen. Ik denk dat ik eh, op een prettige manier eh, geleerd heb om goed te onthouden van nou ja, wat is me eerder gebeurd? Wat kan ik daarvan leren. Maar ook incasseringsvermogen. Als je echt over ieder stuk wat, wat negatief over jou is, of, of op dit moment bijvoorbeeld met een modern medium als Twitter, eh, Twitter, waar dan tweets op je afkomen, waar wat soms te grof voor woorden is. Als je dat oh, dat maakt niet uit dat van alles. Dat kunt u kijken als op, op de timeline. Um, dat, dat als je dat aantrekt, dan uh, nee, dat moet je niet. Uh, m, dat moet je niet toelaten. Nee. nee, goed, dat dat kunnen we natuurlijk heel uh, rationeel denken. Dat moet je niet toelaten, maar dat moet ook maar lukken. Ja, en soms lukt dat niet. En wanneer lukt het niet? Als je vermoeid bent. Ja, uh, je, hebt een, je hebt een paar fronten waar je je, je, je thuisfront moet, moet, moet, moet, moet rustig zijn. Dan moet, uh, dat moet ook steunen dat je, dat je dit soort werk doet. Je gezondheid moet je aan werken, heb ik gemerkt de afgelopen jaren. Um, en uh, ja, dan, is het, dan, dan, dan kan je je volledig op dit werk richten. Ja. En wat als dan inderdaad de situatie zo is dat er zijn twee kinderen ziek, uh, u voelt zichzelf niet zo lekker, er staat iets negatiefs in de krant. Ja. Um, en wat gebeurt er dan? Dan komt het soms wat harder aan en dan is het zaak om te zorgen dat je een omgeving hebt, niet alleen thuis, maar ook op je werk van mensen die uh, je helpen om te relativeren. En, en uh, ik, ik ik ben me ongelooflijk gelukkig met de fractie die we nu hebben, maar ook de medewerkers die we daar hebben. Op de momenten dat ik euforisch ben, zeggen ze, nou, een beetje rustig aan, Pechtold. En op het moment dat ik het even niet zie zitten, dan zien zij ook wel weer de nieuwe stip aan de horizon. In onze serie Het Zomerreces praat ik vanavond met D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Welke u ja, tot half negen is dit twee dingen. Uh, ik, uh, uh, ik wilde zeggen, u, heeft, uh, u bent eigenlijk vooral bekend, zo zou ik het kunnen zeggen, toch, door de manier waarop u in de Kamer opereert. Uh, u bent gevat, u bent intelligent. Zullen we eens even luisteren naar de manier waarop u uh, de afgelopen tijd in de openbaar bent gekomen? Maar de voorzitter, dat is een karikatuur van de discussies die gevoerd zijn. En op twee punten. Het is de WJR, hoor. Dat ja, vinden ze niet leuk om daar te horen. Nee, maar allereerst het zo... Ik heb niets aan afzonderlijke rapporten alleen. Ik wil een samenhangend verhaal... Zal ik er een nietje doorheen slaan? Nee, daar kom ik straks ook op toe. Het lijkt niet op een regeerakkoord. Het is eerder een stagneerakkoord. Een pet, de hoed van Plasterk, die, die vallen daar buiten over een apart tarief. <tare> nou, vol voor de heer Plasterk zou ik nog wel een apart tarief in het leven willen roepen, wil eerlijk gezegd. Nou, u moet zelf ook lachen, hè? Ja, ja. ja het, zijn, het zijn herkenbare momenten. Ja. Ja. Maar bent u, staat u dan ook wel een beetje tevreden over uzelf daar in die kamer? Zo, was ik weer even leuk? Nee, nee. Het is, kijk, ik nou, dat geloof ik niet. Nou ja, kijk, als iets zoals die, die stapelrapporten, maar dat is nou zo vaak herhaald, dat dat, dat, dat, dat dat goed viel. En dat die, die, die, die, die, ik zou bijna zeggen, die lieverd vanaf een geel toen ook nog vroeg om, ik zoek de samenhang en ik op het goede moment bedacht, zak er een nietje doorheen slaan. Ja, dat, natuurlijk, dan denk je van, oké, okay, dit, is, dit is goed gegaan. Ja. Maar het belangrijkste was, zo'n debat, dat debat duurde elf uur. Wat wij wilden proberen aan te tonen als oppositie... en D66 zat er maar met drie zetels... was dat het kabinet alles uitstelde en rapport op rapport stapelde. Elf uur debat, daar kijkt geen hond naar. Ja, een paar mensen die politiek 24 kijken. Mm -hmm. En dan is het zaak om die essentie samen te vatten. En we leven in een beeldmaatschappij. Dus hoe kom je, daar zit je dan over te denken... hoe kom ik nou aan, aan dat beeld, aan die zin, aan, aan die beeldspraak... waardoor mensen snappen wat ik bedoel. Nou, als dat lukt, dan is dat niet zozeer dat dat grappig is, maar dat het je gelukt is om dat kabinetsbeleid neer te zetten zoals jij van plan was. Ja, en um, dat vergt ook voorbereiding. Ja. Want uh, ja, u kunt vast gevat uit de hoek komen met, hè, met dan doe ik het toch even nietje doorheen. Dat voorziet u natuurlijk door plekken. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat u dagen van tevoren of, of misschien een dag van tevoren denkt dit kan ik wel eens even als een mooie one-liner gebruiken. Soms bereid je het voor, maar de meeste, ja, uh, een uh, nou, one-liner, het is dus zo'n woord alsof het dan heen, ja, zo'n een, een, een snedige opmerking of een goede samenvatting is toch vaak dat het mij tijdens het debat uh, te binnen schiet. Ik ben iemand die erg in beelden denkt, uh, mm -hmm. ik, ik zie dingen gauw voor me, dus als, als, er, als er ergens over gesproken wordt, dan krijg ik snel beelden waar ik wat mee kan, maar dat is, dat is in, in het huidige beroep is dat prettig. Ja. Maar u heeft ook wel eens in een eerder interview gezegd... ja, een one-liner, dat vergt ook enige studie bijna. Ja, ja een goede one-liner. Een goede samenvatting van, van de essentie van het verhaal. Daar moet je even over nadenken. Kijk, waar ik ook altijd voor waak, het mag niet te grof zijn. Het mag niet persoonlijk zijn. Iemand persoonlijk, om zijn uiterlijk of wat dan ook, daar hou ik me verre van. Dus Je, je, je weet ook de druk die er op dat moment staat. Dat wat jij zegt, dat het, dat... Het, dat dat ook klopt. Ja. En ja, dat, dat vergt ook voorbereiding natuurlijk, ja. En als u nou in bed ligt en opeens schiet er eentje te binnen, gaat u dan opstaan of het opschrijven? Nee, nee. nee dat nee, niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik heb wel eens beelden dat ik, dat ik, dat ik, dat ik in, in, in de auto of, of, of uh, onder de douche <laughs> denk van, oh, nou heb ik het. kijk Neem, neem nu op dit moment, er uh, zit een nieuw kabinet, een populaire minister-president. Uh, wij vinden dat dingen niet goed gaan als D66. Uh, wat is nou het moment dat je de, je kritiek uit en hoe uit je die zonder er als zuur over te komen? Dat vind ik, dat zijn zaken waar je over moet nadenken. Ja, goede timing. Ja. Ja. <lacht> wij hebben uw broer gebeld. Zo. Ja. En um, die zei, nou weet je waar ik hem eigenlijk het afgelopen jaar vooral enthousiast over heb gehoord? Is over zijn kinderen. Ah, nou. Verrast u dat? Dat hij dat zegt? Nee, nee. Nee, dat. Uh, hij ook. <laughs> ook uh, zelf enthousiast over zijn, over zijn, eigen zijn kinderen? kinderen. Ja, ja. ja, nee, dat is. Het dat is, dat is, dat is, dat is, dat is natuurlijk allemaal zo. Uh, ja, iedereen heeft het er altijd over. van dit en dat als je kinderen krijgt. Maar het is allemaal waar. Al, ja, al die, wat, dan? Al die wat is er dan, voordeel, dan waar? Nou, dat dingen helemaal veranderen. Ja, en dat, uh, dat je daarvoor door het vuur gaat. en dat je daarvoor. en dat je daarin kwetsbaar bent, ja. Want wat brengen ze? Die kinderen van 7 en 8 in uw leven? Vaak een spiegel. Op wat voor manier? Nou dat alles wat jij doet wordt, wordt feilloos uh, teruggegeven. Noem eens iets. Wat, wat, Als je wat, onredelijk boos bent dan krijg je dat terug en dan zie je of verschrikte blikken waarvan je denkt, oh dit was dus niet de bedoeling, Nee, je, je, je, je, je ziet een hoop terug ja. en dat is mooi. En dan? Want dan, hebben ze, hè, dan kijken ze verschrikt en dan? Ja, daar leer je van. Opvoeden is, toch, is, is volgens mij een leerproces van twee kanten. Ja. Um, nu zijn ze uh, zeven en, uh, en acht. Uh, als ik hun zou vragen, die vader van jullie, hè, wat is dat voor vader? En ze zouden daar woorden aan kunnen geven als een volwassene. Wat zouden ze dan zeggen? Veel weg zouden ze zeggen. Um, ja, ik weet niet of, of ze daar in volwassen termen dingen aan Nou, aanvasten. wat voor soort vader bent u? Uh, op, eigen... de momen, op de momenten dat ik er ben uh, denk ik dat, dat we dat ontzettend goed hebben, maar dit zijn nog steeds jaren waar uh, uh, zwaar beroep wordt gedaan op het incasseringsvermogen van mijn omgeving. Ja. En wat bedoelt u daar precies mee? Dat, dat, je, je, je kiest zelf om in de politiek bezig te zijn. Dat, dat vergt veel uren, veel reizen. Dat vergt ook een publieke belangstelling. En, en daarmee een incasseringsvermogen. Wat, wat ja, als kinderen heel klein zijn, hebben ze het allemaal niet door. Maar ja, als papa op een grote bus staat of op posters hangt, dan, uh, ja, dan, dan is dat toch gek. Ja, en wat vinden ze daarvan? Papa is een publieke figuur. Ja, nou, we doen dat er zelfs heel gewoon over. Bij de verkiezingen ze leefden ze wel erg mee. Uh, want er kwamen verkiezingen aan en papa uh, die, die, die, die moest, uh, moest zijn best doen. En uh, toen ik na de verkiezingen maar bezig bleef in, van de zomer, omdat natuurlijk de formatie er was. Toen zei mijn dochter wel, papa, je hebt nu tien stoelen. Nou is het genoeg hoor. Tien stoelen was voldoende. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja. U heeft het afgelopen jaar ook vertrouwelingen um, moeten verliezen. Uh, Hans van Mierlo um, en ook uh, Jan Vis, ook een oud D66 ja. senator. Op welke momenten mist u ze? Uh... Beide eigenlijk, als het, als het gaat, uh, nou ja, gisteren rond zo'n uitspraak van, van, van, van Wilders... en als dan mensen zeggen, nou laten we het hele haatzaaien maar uit artikelen halen... dan uh, nou kan ik daar zelf wel een mening over, over uh, formuleren, ik bedoel, die mm. heb ik dan ook wel... maar om hem in een context te plaatsen en om hem vooral ook nog eens te toetsen... daar waren van uh, Mierlo en ook Vis met name, als het ging om het staatsrechtelijke... Uh, ja, zo ongelooflijk belangrijk, ja, dat, dat mis ik echt... En ook op andere manieren? Of is het inderdaad echt de politicus, meneer Pechtold, die ze mist? Nee, met, met, met Van Mielo ging het ook veel verder. Uh, daar, uh, daar, de afgelopen jaren uh, had ik hem geregeld aan de, aan de telefoon. Ik vond het ook belangrijk, toen de partij echt op zijn gat lag... voelde ik ook dat hij zelf daar... Natuurlijk, ja, als je daar zelf mee gestart bent en je wordt geconfronteerd met een partij... die, die nauwelijks meer bestaat, uh, dat, dat is niet prettig, dat kon ik me zo indenken. En daarom vond ik het ook heel belangrijk om... toen het weer beter ging, om hem daar ook bij te betrekken. En als, als er het, als het een keer iets, iets moois aan de hand was... of om hem dan ook als eerste te vertellen. Ja, hij was echt een soort Nestor. Het, ja, we noemden hem liefkozend lid nummer 1, dat, ja. dat was hij geloof ik helemaal niet, want de Nederland-administratie toen had helemaal geen nummers in, in die volgorde. Um, maar de, van Mielo en trouwens ook Talau zijn wel mensen die in de partij nog steeds uh, uh, ja, een belangrijk uh, aanzien hebben. Ja. Toen u ook in een eerder interview het ooit werd gezegd wie bewondert u nou, toen zei u Jan Wolkers. Ja. Om eens even iemand te noemen buiten de politiek. Ja. En uh, overigens wel heel politiek geëngageerd. Ja, dat wel. Maar is dat de reden waarom u hem bewondert? Nee, nee ik, vond het, ik, ik heb hem uh, leren kennen en ik heb hem, ik heb hem vaak mogen ontmoeten. Uh, wat ik in hem bewonderde was dat het een compleet mens was. Die werkelijk op welk vlak je ook kon bedenken... Uh, zijn creativiteit uit. Uh, natuurlijk, we weten allemaal schilder en schrijver... en dichter en beeldhouwer. Maar ook hoe hij met de natuur omging. Hoe hij zijn politieke standpunten... Uh, zeer geëngageerd uh, wist te verwoorden En zelfs fantastisch in de keuken ook nog kon koken. Bedoel, als je op alle uh, gebieden in het leven... creatief bent... Uh, en, en daar tot op hoge leeftijd... ook modern eigen tijdzin blijft. Dat vind ik iets... Dat, daar ben ik gewoon jaloers op. Ja, jaloers op, want dat zou u eigenlijk ook willen... Dat vind ik prachtig. Als je zo'n leven kan hebben waar je, waar je in iedere tijd weer de nieuwe kansen ziet. en niet gaat zitten zeuren en, en terugkijken. maar gewoon weer, weer, weer. weer ja, met, met, met, een, met een soort nieuwsgierigheid naar de toekomst. Uh, weer dingen oppakt. Ja, dat vind ik heel prachtig. En hij durfde natuurlijk ook ongegeneerd te zijn wie hij was, inderdaad. Hè? Ja. Um, is dat ook iets waarvan u denkt: ja, dat, dat, dat kan ik eigenlijk niet in de functie die ik nu heb? Voor een deel is dat waar. Ja. Want als ik bijvoorbeeld Femke Halsema. Uh, die is dan gelukkig niet overleden dit jaar. Maar, maar die heeft u natuurlijk ook. Ja. heeft u ook afscheid van moeten nemen. op een ja. bepaalde manier. Die is natuurlijk de kamer uitgegaan. Een echte vriendin, heeft ja. u haar genoemd. Ja. Um, wat zou. Um, wat ziet zij. Welke kant ziet zij die wij niet zien? Um, ja, dat je toch min. Dat je. Dat je... Kijk, in het politieke, zeker nu in het huidig uh, zwaar gepolariseerde debat... Uh, weet je dat ook maar even één verkeerd beeld, één woord... Dat dat een enorme consequentie kan hebben. Dus je, je leert allemaal, ik zeg het wel eens met een seconde vertraging te praten. Ja, ja, ja uh, dat snap ik wat en, u zegt. Ja. Ja, Heeft da u dat nu ook als u met mij zit te praten? Nee, ik voel me daar. Als, als, als, als u wilt op ingewikkelde onderwerpen zou ik wel even iets, iets opletten. Maar nee, maar je bent wel bewuster. En, en, en dat is niet zozeer terughoudend als wel gewoon een houding die je nodig hebt om, om het goed te doen. En met iemand die je echt vertrouwt, laat je dat los. En durft, durft u dat bij sommige mensen ook niet in Den Haag? Zeker in Den Haag. Heb je, kijk, het feit dat ik bij Halsema zei bij haar vertrek: in de, in de politiek heb je geen vrienden, maar Halsema was hier een, een uitzondering op. Um, je bent natuurlijk altijd concurrent. Hè? Je, je, als, uh, op school kan je allemaal een acht halen in de klas. Maar als de ene fractie jachtzetels wil hebben... dan moet de andere moet er een paar in gaan leveren. Dus, dus het is toch een concurrentie. En ook zelfs binnen een politieke partij is het gezond... dat mensen ambitie hebben en, en, en kijken van... Ik, ik wil dat gaan doen of ik wil misschien wel fractievoorzitter worden. Of, dus daar is toch altijd... Ja, echte vriendschap is daar uh, ook iets wat je misschien niet moet willen. Maar is dat dan wel fijn om daar elke dag in te leven? Ja, kijk, je moet vooral oppassen dat je daar niet elke dag in leeft... in de zin van dat je alle gebruiken, alle, uh, nou ja, de, de, dat je die op, dat je denkt dat dat de wereld is. Ik vind het juist heerlijk om, om, om daar uh, genoeg uit te breken. En, en, en, en, en wat ik wel eens zeg maatschappelijke adem... Uh, op te doen. Uh, omdat je anders denkt dat het allemaal daar... zo ongelooflijk belangrijk is. Ja. Nou, uh, In België hebben ze al een jaar geen regering. <laughs> het gaat gewoon hoor. Dus, ja. Ja. En wat is het dat Femke maakt... tot een echte vriendin? Waarom zijn jullie echte vrienden geworden dan? Ik denk dat we een paar... Uh, stevige debatten... Uh, uh, samen hebben gedaan. En daar ook, ook, ook samen succes in hebben gehad. Met name het laatste kabinet Balken... over het Irak onderzoek. Waar ik merkte we allebei... Een, ook een, een, dingen raken je, maar dit raakte ons allebei als democraat. Namelijk dat een regering weigert verantwoording over een oorlog af te leggen. En het feit dat we daar zestien keer een debat over moesten hebben voordat eindelijk het dan gebeurde. Uh, en toen het dan ook lukte. En we, en we uren, uren moesten debatteren. En samen met dat onderzoek van de commissie Davids liep en liepen te bladeren. Ja, dat, dat, geeft, dat gaf zo'n band. Ja, maar dat is een politieke band, bijna. Ja, nou ja, dat, dat is redelijk uitzonderlijk. En, en, en, en, en, en ja, dat je met elkaar dan ook dingen toevertrouwt, uh, dat, dat is, ja, wat ik zeg, waar je verder toch altijd in een concurrentiepositie ja, zit. Maar de bron was wel een gemeenschappelijk gevoel over de maatschappij eigenlijk. Ja. Ja. En euh, daarna kwamen de, de emotionele vriendschappelijke gevoelens. Ja, maar kijk, ja, even, voordat we te, <laughs> te ver uitweiden, uh, nee, maar je, je, je, je ziet hetzelfde in het leven. Ik zag bij haar bijvoorbeeld die afgelopen vijf jaar, een aantal keren dat aanvaringen met, met Wilders, wanneer die weer uh, op een vreselijke manier denigreerde mensen wegzetten, ik zag bij haar dezelfde emotie als ja. die ik zelf voelde. Ja. We zijn bijna aan het einde van dit gesprek. En uh, in deze serie eindigen we altijd met deze vraag. Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Meneer Pechtold, D66-fractievoorzitter. Wat zit er in de koffer? Nou, zo min mogelijk, want er moeten we vooral dingen mee terug. En de rest van het gezin zorgt dat we toch al zwaar bepakte weggaan. Dus een, een boek. Een boek, Dit zit. <laughs> ja, het is ja, prettig om gewoon een boek in één week te lezen... in plaats van in een half jaar. En waar gaat de reis naartoe en welk boek gaat er mee? Uh, we blijven binnen Europa. We blijven binnen Europa. U zegt maar even niet waar naartoe. Nee. Al die Hollanders die dan denken, hé, hey, wie, wie weet komen we pech op tegen. <laughs> Het is uh, Frankrijk en Italië. En welk boek? Er ligt zo'n grote stapel, dat, uh, misschien moet de hele stapel maar mee. We gaan er toch? wat strandschepjes minder mee. Ja, precies. En de CD wellicht toch nog van de ZMRE zonder naam. Nee, dat wil ik de rest van het gezin niet aan. Ja. <laughs> Goed. Mag ik u uh, heel hartelijk danken voor uw komst. Een hele fijne vakantie. Dank u wel. Ik dan. sprak met uh, Alexander Pecht tot, fractievoorzitter van D66. En uh, ja, aanstaande maandag, dan uh, hebben we weer een aflevering in ons uh, zomerreces. Dan uh, presenteert Alice de Bruin. Reageren of terugluisteren kan op onze site 2dingen.nl. En op deze vrijdagavond zit Willemijn Veenhoven voor BNN Today klaar in de startblokken. Ja, Want zekers. Wat zijn jullie onderwerpen? Nou, onder andere hebben we het over de zaken tegen Connie en Hans Breukhoven. Dat wil je niet missen. Daar moet je nee. bij zijn, dat hoor je zo meteen rond de half tien. En we hebben het over uh, hasje en wiet. Daarvan de hasje en wiet met hele hoge THC-waarden moeten misschien geschaard worden onder de harddrugs. En wat vinden de coffeeshophouders van dit plan? Dat en nog veel meer na het nieuws van half negen hier is Trudy Vennig. Radio 1, het NOS Journaal.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 Bij een zwaar ongeluk op de A6 zijn zeker acht mensen gewond geraakt. Twee auto's en een busje botsen ter hoogte van Almere op elkaar. Vijf mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder hen zijn kinderen. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. Noord-Holland trekt ruim 3 miljoen euro subsidie aan Beverwijk in... omdat de gemeente geen haast maakt met drie bouwprojecten. Volgens de provincie heeft Beverwijk zich daarmee niet gehouden aan de afspraken. De gemeente wilde de 3 miljoen gebruiken voor de bouw van een havendam... een zorgtreffpunt en een fietsenstalling bij het station. En de Amerikaanse acteur Peter Volk, vooral bekend van zijn rol... van de chocolopolitieman Columbo, is in Los Angeles overleden. Peter Volk speelde Columbo in de tv-serie van 1968 tot eind 2003. Hij kreeg voor die rol in totaal vier Emmys en één Golden Globe. Peter Volk had Alzheimer, hij was 83 jaar. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. VNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 24 juni 2 over half negen. Goedenavond. Zware hash en wietsen moeten op de lijst van harddrugs. Dat is het advies van een speciale commissie aan het kabinet. Wat vinden de koffieshophouders daarvan? Dat hoor je zo meteen. En ja, brekend nieuws, tenminste voor mij. Prince Charles en Camilla Parker-Bowles gaan scheiden... Althans, dat is het gerucht. Hier, Menno Reemmeijer van Langs de Lijn wordt ook even wakker. Sorry. Is het gerucht? Onze man in Engeland, Michiel Willems, die zet de ins en outs van dit verhaal op een rij. Maar het lijkt serieus te zijn. En Parkpop bestaat dit jaar 30 jaar. Ben van Vuren is al sinds het begin bij het festival betrokken. En die kan vertellen, onder andere, wat voor rare backstage-eisen Sheryl uh, uh, Crow heeft. Onder andere. En onze Joris Kreugel die ging vandaag naar Den Haag. En die landelijke veteranendag die begint eigenlijk pas morgen, maar vanmiddag zou er een première zijn in de hofvijver. Parachutisten zouden erin springen. Maar helaas, het ging niet door, te veel wind. Dus ik ben me naar het terrein gegaan, het Malieveld, waar alles morgen gaat plaatsvinden. Defilé, het feest, tanks staan hier, straaljagers. En ik ga eens op zoek naar een veteraan. En dan ook te bewonderen via de webcam bn Simone Weilands, goedenavond. Goedenavond. Een update van today's topics. Klopt, straks uiteraard ook nieuws over softdrugs die misschien harddrugs wordt. En er komt een zwarte lijst voor pedoseksuele vrijwilligers bij jeugdclubs. Verder hebben boze kunstenaars vandaag geprotesteerd op Terschelling. Ze zijn het niet eens met de cultuurbezuinigingen. En er is iets ergs gebeurd met Justin Bieber. So, um, first of all, I just want coming out on to the Sunday everybody like the smell? Toen klokkie nog vrolijk, maar wat er daarna gebeurde... cliffhanger. Ik word <laughs> na negen uur. <laughs> Dankjewel, Simone. Wat zijn de dagelijkse beslommeringen van ons selectieve groepje... selecte groepje BN'ers? Te beginnen vandaag met de oud-staatssecretaris Jack de Vries. Gisteren was in de Tweede Kamer het debat over het persoonsgebonden budget. De staatssecretaris zei na afloop dat ze verdrietig was dat ze de mensen de ongerustheid niet had kunnen wegnemen. Ik denk dat dat oprecht is, maar toch blijft deze maatregel veel te fors. En Dens DJ, verder liggen. Ik ben op dit moment net geland in Zwitserland, want voor mij begint de, de zomer nu officieel. Dus uh, ik heb vandaag twee festivals en dan uh, morgen naar Londen en overmorgen naar Duitsland. En vanaf daar is het eigenlijk uh, twee maanden lang non-stop heel Europa door, dus ik, ik heb er zin. En dan is groene ontwerpen, Floors van Bommel. Iemand vroeg me of ik meer van jazz of meer van klassieke muziek hou. En dat is moeilijk, ik luister eigenlijk de hele dag door naar klassieke muziek. Ik lees zelfs tijdschriften over klassieke muziek en gisteren ben ik nog in de 13 naar een concert van echt klassieke klassieker geweest. Korn, trap op. It's a classic. Niks voor jou hè, Guus? Ik, word, ik heb geen koptelefoon over oh, ik dus heb geen idee wat het, het over Het ging. ging over Korn, maar dat uh, is geen ja. klassieke muziek. Nee, ja, klassieke. is misschien wel. <laughs> Muziekresident Guus Hoogaert en Frank Fiel. En aangezien de tour bijna begint... heeft hij voor ons zometeen wat Franse zomerhits op een rij gezet. En dan zijn het de moderne zomerhits. Wees niet bang, lieve luisteraar. We gaan niet al die enorme oude koeien uit de sloot halen. Dat zometeen. Maar eerst even, Guus, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag een interview uitgewerkt voor het uh, vrolijke weekblad Viva. met de Caro en uh, Sophie van de band Soldiers. En ik heb twee keer verloren met ganzenborden van mijn zoon, van Vier. Een <laughs> even en een dag. Tot zometeen. Menno legt zijn ja. telefoon weg. Sorry, ja. ik was even ben je op Twitter te aan, aan het, aan het toch? Over, sorry, over, over Charles de nou ja, en? En Het is nog geen trending topic. En wat me opvalt, het zijn vooral uh, uh, Nederlanders en Spaanse die erover twitteren, maar weinig Engelsen. Ja, ja. Dus. dat zegt helemaal niets, uh, Menno. Blijf maar luisteren. Ja, nou, poeh. <laughs> Uh, wat wil je weten, Willemijn? Ja, oh ja, Iets met sport, <laughs> zou ik zeggen. Wimbledon ja. of zo. Eind van de weken. Wimbledon. Uh, ja, dat ga ik zo meteen. Nou, nee, laat ik het meteen maar vertellen. Uh, want er ja, is niet zo gek veel gebeurd. Er is weer stilgelegd vanwege de regen. En, daardoor, en daar ging het vandaag een beetje over wat ons betreft. Robin Haasen niet meer op de baan gekomen... voor zijn, derde partij, of zijn partij in de derde ronde tegen Marty Fish. Morgen wel, als het dan niet regent. Maar het grote nieuws van vandaag is echt dat Sean van der Bron... Ado Den Haag verlaat voor Vitesse. De clubs onderhandelen nog over een transferstond. Dat komt ook voor bij trainers. Naar verluid naderen de clubs elkaar trouwens maar langzaam. Als ze eruit komen is het een opmerkelijke stap van Van der Brom, want hij haalde afgelopen seizoen Europees voetbal met ADO en Vitesse eindigde als vijftiende. En je kan dus zeggen, bepaalt geen sportieve verbetering. Het is nog niet gelukt om een reactie te krijgen van Van der Brom Die hopen we vanavond langs de lijn te krijgen. ADO heeft al wel een opvolger van Van der Brom op het oog en dat is assistentcoach Maurice Stijn. Van der Brom heeft vroeger altijd gespeeld trouwens bij, uh, bij Vitesse. Dan krijg Maurice Sedok. Die dreigt de Olympische Spelen van volgend jaar te missen in Londen. Want hij heeft een jaar schorsing aan zijn broek vanwege gemiste dopingtests. Door slordigheden bij het invullen vullen van de zogenoemde whereabouts, zegt uh, Sedok. Maar ja, de klap komt toch hard aan. Hij voelt zich zwaar gestraft. Ik heb al eerder aangegeven dat ik uh, één keer een kwartier later was zeg maar, thuis. Omdat ze net een kwartier weg waren. En de andere keer was ik een wedstrijd aan het doen. Dan hoop je toch op uh, dat ze eentje weghalen. Misschien toch wel op vrijspraak. Ja, en als je dan uh, ineens die klap krijgt, doet het best pijn. Ja, zegt uh, Gregory Sedok. Uh, ik denk dat het ook een beetje pijn doet in de atletiekwereld. Zou Andy Houtkamp alles over kunnen vertellen, Andy? Goedenavond. Dat is treurig. Dat is treurig, hè? Ja, ja, ben ik. Dat uh, is uh, nee, zeker treurig. Uh, uh, maar daarvoor ben jij niet uh, in onze uitzending. Want uh, jij zit bij het World Poor Tournament in Rotterdam. Dat is begonnen. Dan gaat het over honkbal. Waar Nederland speelt ja. tegen... Taiwan, Taiwan ja. ja. Dat is een goede ploeg, uh, Taiwan. Maar Nederland staat wel voor met 4-3. We zitten in de tweede helft van de vierde inning. Nederland heeft het een beetje moeilijk, heeft een puntje tegengekregen. Scoorde zelf in de tweede slagbeurt uh, maar liefst vier keer op rij. En dat was een, uh, na een 1-0 achterstand een 4-1 voorsprong. Taiwan net teruggekomen tot 4-2. Een nieuwe werper bij Nederland, Leon Boyd, is Djengelmar Mark wel komen vervangen. Het is een langzame wedstrijd, maar wel uh, zeer het aanzien waard. 4-3 is de stand op dit moment in het voordeel van Nederland. Nederland in de tweede helft van de vierde inning tegen Taiwan. En die uitkomt vanuit Rotterdam. Dankjewel, Menno. Het is Radio 1. BNM Today. Zware wiet en hash moeten op de lijst van harddrugs komen te staan. Dat is een van de adviezen van de commissie. Okay, Gaat Patrick. radio. Zijn aan het... Da Dankjewel, Andy Houtkamp. kwam maar even tussendoor. Ik begin even opnieuw. Zware wiet moet op de lijst van harddrugs komen te staan. Dat is een van de adviezen van de commissie. Gaat aan het kabinet? En dan hebben we het over wiet en hash met meer dan 15% THC. Dat is de werkzame stof. Minister Schippers van Volksgezondheid die maakt zich ook druk over dat hoge THC-gehalte. Ik maak me al jarenlang ernstig zorgen over het THC-gehalte. En zeker als het zo hoog is. Dus wij gaan daar echt heel serieus naar kijken. Ja, die koffieshophouders vinden het ook een prima idee, alleen moet de minister dan nog wel even uitleggen hoe ze wil gaan meten of de wiet en hasje zo zwaar zijn. Mark Jozemans is voorzitter van de vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht en eigenaar van Easy Easygoing. Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, die minister wil dus misschien hasje en wiet gaan testen om te kijken of, of ze super sterk zijn. Vind je dat een goed plan? Nou, het is zeker een goed plan. Wij zijn in ieder geval al jaren bezig... ik denk ondertussen al drie decennia bezig... om bij het ministerie van Volksgezondheid... een soort regeling gedaan te krijgen... waardoor wij producteisen kunnen stellen aan telers. Productinformatie aan klanten kunnen verstrekken. En inderdaad zou het fijn zijn om te weten... hoeveel THC in een bepaald product zit. Dus wij vragen hier al jaren om. Tot nu toe bleef die deur gesloten. En zijn we in iedere keer... nee, die achterdeur die, die kan niet open. Dat is nou eenmaal niet mogelijk. En nou ja. zouden we het op motto van een wetenschappelijk experiment eindelijk eens mee kunnen beginnen. En ik vind het ja. een hele goede stap vooruit. Want even voor de, voor de helderheid, vanwege het gedoogbeleid mag het nu gewoon niet. Het kan niet getest worden, dat Precies, is Precies, dat is het probleem. Sterker nog, ik mag het niet eens laten testen... want zoals u weet mag ik het niet eens inkopen. Nee. Ik heb een ontheffing om het te mogen verkopen onder bepaalde gedoogvoorwaarden... maar het is niet zo dat ik het mag inkopen, nog zelf mag verbouwen. Maar dan zou ik denken... Uh, dan is het dus nu illegaal om het überhaupt te testen. Dan moet eerst aan de voorkant, uh, of nee, juist andersom, aan de achterkant... dus de, de, waar jullie het inkopen. De inkoop moet dan legaal worden, dan kan je het ook legaal testen. Het hoeft daarvoor niet legaal te worden, maar je zou wel aan een verregaande vorm van regulering kunnen denken. Veel verder dan dat we nu doen. En die heeft natuurlijk veel volksgezondheidsaspecten in zich zitten, zoals ik net al zei. Hè. Je kunt productinformatie geven, je kunt zeggen dit soort pesticiden willen we niet en dat soort groeibevoordrazen willen we niet. En we willen duidelijke maximeringen stellen uh, aan TSC, alhoewel ik die discussie overigens een beetje een non-discussie vind. Uh, uh, maar je kunt dus volksgezondheidswinst uh, uh, maken en je kunt natuurlijk ook een stevige bijdrage jaarlijks voor de stadsschap is te ontvangen 450 miljoen euro per jaar, is natuurlijk niet niks. Maar laten we dat even... Oké, okay, dus dat zou handig zijn als dat zou mogelijk testen. Dat willen jullie zelf ook al lang, want jullie willen ja. wel weten... hoe sterk de, het spul is dat je verkoopt. Nou, we willen graag weten wat we kunnen verkopen... en alle ja. productinformatie daarbij verstrekken die mogelijk is. Maar jij zegt net, wat ik een beetje over twijfel... is dat minister Schipper zich uh, al jaren zorgen maakt over de zwaarte van die THC, over dat het zo gevaarlijk is? Nou, als zij zich daar al jaren zorgen over maakt, dan vragen wij ons af waarom die deur uh, op slot blijft om inderdaad dit soort zaken voor eens en voor altijd goed te regelen. Dat we een hele transparante lijn krijgen van productie van cannabisproducten, consumptie en verkoop. Daar is iedereen bij gebaat. We kennen dat ook middels de drank- en horecawet. Je haalt de winst bij criminelen uit de zeilen. Kortom, win-win-situatie. Dus het vraag... Ik, ik stel inderdaad wel een vraag hoe het komt dat we daar nu pas mee gaan. Maar goed, beter laat. Laat nooit, laten we er toch blij mee zijn. Maar wat, wat vermoed jij, ik bedoel, het klinkt een beetje alsof je de de, nou, de ik motieven vermoed dat, van de minister ik, niet helemaal vertrouwd. Dat ze... uh, nou, ik vermoed dat er iets anders achter zit. Laten we eerlijk zijn, het kan. dat is een, een, een onderzoeksbureau van de overheid zelf... die hebben in 2008 voor de negende maal op rij... sorry, in 2009... voor de negende maal op rij bekendgemaakt... dat cannabis met een hoge THC-gehalte... geen extra risico inhoudt voor de volksgezondheid. Dus het verbaast mij dat nou een volstrekt nieuw bureau... in één keer tot een totaal andere conclusie komt... waar het kan al negen jaar op rij niet mee aankomt. Jij ja, zegt de THC-waarde is helemaal niet gevaarlijk? Het uh, is inderdaad niet gevaarlijk, omdat het kan ook stelt... en het is ook zo in de praktijk. Als ik samen met u dadelijk een glaasje whisky ga drinken... weten wij allebei dat we dat niet in een bierglas moeten doen. Kortom, als een product sterker is... ga je daar een kleinere hoeveelheden van consumeren. En dat werkt gewoon heel goed in de praktijk. Blijkt dat goed uit te pakken. Dus uh, de consument, dus de blower, die stopt zelf al minder wiet in zijn, uh, in zijn sigaret... omdat hij wel weet, als het heel zwaar is, moet ik er niet te veel van in doen. Correct, want doe je dat wel, dan krijgen we hetzelfde verhaal... als met dat grote glas uh, Geneve bijvoorbeeld. Dan word je er niet lekker van en dan heb je gewoon zoiets van... nou, dit was geen prettige ervaring, ja. dus dan laat je dat de volgende keer. Dus jij zegt dat dat hele gezeur, om het even zo te noemen, van Miss Schippers... over dat THC de waarde daarvan gevaarlijk is als het te hoog is. Dat geloof je niet. En dan denk ik dat jij een beetje doelt het... op... in die end willen ze gewoon het liefst alle drugs tot harddrugs verklaren... en helemaal van het gedoogbeleid af. Zo kennen wij mevrouw Schippers in ieder geval niet. Ook niet vanuit het verleden. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat ze nu in één keer dat wel zou willen. Ik, denk, ik vind het ook zeker geen flauwekul, de THC-discussie. We moeten hier wel goed met z'n allen over praten. Alleen we moeten leren erkennen dat THC alleen is geen beoordeling. In de zitten, in de wietplant zitten zoveel andere soorten bestanddelen... die ook allemaal effecten hebben. En daar is langdurig onderzoek naar nodig. Nou, dat heeft de commissie uh, Garretsen vanochtend ook gezegd... tegen die minister. En ik ben er erg blij om dat die conclusie wordt getrokken... en dat de minister hier nou serieus iets mee wil gaan doen. Ik hoorde zelfs dat minister Opstelten net optionaal zei... dat hij daar ook van plan was serieus naar te gaan kijken. Dus ik vind het goede, goede signalen. En wij zijn er blij mee. Het had alleen veel eerder al geregeld kunnen zijn. Maar goed, nogmaals, beter later dan nooit. Goed, nou, na de zomer pas, uh, komt er een officieel een uh, kabinetsreactie op dit uh, rapport. Dus dan gaan we zien wat er mee gebeurt met die wiet- en hasje, die uh, dan al dan niet veel te sterk zou zijn. Mark Joosemans, dankjewel. Graag ja, gedaan. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, van de wiet naar de Tour de France. De Tour de France die komt eraan heel snel. Wanneer, Guus? Over anderhalve twee juli. week? Beginnen ja. Zaterdag 2. Anderhalve week. Um, ja, dan heb je de Tour de France, en heb je Radio Tour de France. En dan ik zit daar weer precies dezelfde plaat in als elk jaar. Sterker nog, we mogen er wel op stellen dit jaar in ja. de Tour Top 100. En dat zijn van die prachtige uh, Franse chansons. het is allemaal heel erg leuk. Maar, Guus Hoogaerts, journalist en uh, nou ja, muziekjournalist en Francofiel, moeten we er even bij zeggen. Jij tipte ons vorig jaar al Ben L'Oncle Sol als Fransstalig talent. En we gaan met jou even wat um, nieuwe namen doornemen die eigenlijk in die... Tour de Frans hadden moeten staan. Die eigenlijk de nieuwe toernummer zouden moeten volgend, zijn. waar we volgend jaar op kunnen stemmen. Als we het nog een keer doen, die Tour Top 100 inderdaad. Ja. Heb jij gestemd dit jaar? Of? Ik heb zeker gestemd. Maar er, er staan dus wel wat platen in die jij überhaupt wel... Ja, er staan. Serge Gensboer staat erin, mijn grote held. Coeur uh, de Piraat staat erin. Uh, die dat is een Canadese meisje die twee jaar geleden met een geweldige plaat kwam. Daar heb ik op gestemd. En ik heb op uh, Axel Red gestemd. En de, de nieuwe Ben Long Soul, wie is dat? Want dat, dat heb jij vorig ja, jaar dat, getipt. Ja, die... Die... ja precies. Nou, dat, kijk wat daarmee gebeurd is. Uh, hij staat dit jaar op North Sea Jazz. Ja. En uh, vorig jaar zijn we met z'n allen de hele redactie in, uh, van BNN Today. En ik was daar ook bij. Dat concert geweest in de Melkweg. Ik zou ook mee gaan, ik was uh, ook ik was er niet bij. Maar je hebt wat gemist, want het was hartstikke leuk. Ga ja. op North Sea Jazz kijken als je in de gelegenheid bent. Het is een zeer leuke show. Maar wie is de nieuwe? De Tip nieuwe, uh, ja, mm, ik denk dat ik, uh, dat ik dit jaar voor Thomas Magfisi uh, ga... Thomas Marfisi is een deelnemer aan Nouvelle Star. Dat is zeg maar de Franse tegenhanger van Idols of van Popstars of zoiets. En in Nederland uh, de winnaars van, uh, en deelnemers van uh, dat soort uh, talentenjachten... die uh, verdwijnen in de braderie-circuit. En uh, zijn niet echt super getalenteerd op een paar uitzonderingen. Uh, in Frankrijk daarentegen komen meteen uh, echte talenten bovendrijven vorig jaar. Uh, Camelia Jordana was een goed voorbeeld... die uh, tijdens de Radio Tour de France ook heel veel gedraaid is. Marfise was een deelnemer twee, drie jaar geleden. En zijn eerste single is nu uit. En dat is, een, uh, ja, dat, dat is de Franse tegenhanger van Blur. Dus Britpop met een jengelorgeltje... en een hele grappige... We gaan breakdame. hem horen. Hoe heet hij? La vie comme toi. Ange, les coups de foudre Je veux te voir allongée, simulant l'extase, mes genoux Je vais te boire dans ta Thomas Magvisi. Thomas Magvisi. Levin, komt toi. Dus we, dit, dit, dit, dit moet je horen tijdens de tour. Precies. En ja. Er is ook een hartstikke leuke clip bij. Zoek dat op. Uh, jullie kunnen hem volgens mij op je site zetten. Of staat ja. hij al misschien zelfs al? Weet ik niet. Ja, staat erop. Kijk. Uh, over één minuut. Alleen daarheen. Uh, dit, dit, dit, dit, is, dit wordt een nieuw. Is het al een hit in Frankrijk dit? Het, begint een, het is net uit. Dus het begint een beetje te komen uh, nog. Uh, dus, de, de, de, ook in Frankrijk is het nog geen zomer. Dat als hier niet. Nee. Dus ik denk dat er uh, van zondag... Maar wel. Dus ja, ja, ja, ja, precies. Er is nog van zon nodig om het een beetje te laten komen, denk ja. ik. Even nog een stukje ook, uh, want vorig jaar deden we dus ook... de nieuwe nummers die in de, in de tour mo zouden moeten staan. En toen zei je Ben L'Oncle Saul, even nog voor de duidelijkheid, dat is het. En die heb jij eigenhandig eigenlijk groot gemaakt? Die dus. heb ik eigenhandig groot gemaakt, ja, ja. ja zeker wel. Aandelen, Ben Long-Lesson? Nee, nee, nee, daar was ik net, net iets te laat voor, uh, helaas. Maar we zijn natuurlijk wel Buddy for Life nu, dat snap je. Dat wel, ja. je kent hem ook, of niet? Ik mag Ben zeggen. Oh, je mag Ben zeggen, heel fijn. Um, ja, nog, we nemen nog even vier liedjes door die uh, dit jaar die het moeten maken... maar die helaas niet in de Tour tot 100 staan. Um, de eerste, Brigitte, zeg ik dat goed? Ja. ja. Toi, mon tout, mon Dit is heel leuk. Huh? Dit is he, zeker heel leuk. Dit is een duo: uh, Aurélie en Sylvie. De titel wel schiet me nu even, Willem Heijn. Um, oh ja, battez-vous. Dat uh, is een soort hele beleefde vorm van ik sla u, ja, ik sla u. slaan u slaan ja. dus dat is een beetje raar en het zijn ook een beetje rare meiden met rare brillen en rare jurken aan <laughs> en het is een heel asteekel liedje met hele leuke handclaps um... Ja, dit, het, is, het is al iets ouder, maar het is uh, dit, deze zomer weer een beetje teruggekomen op de Franse radio. Ja. Ik vind het een heel erg leuk liedje. Is het serieus of is het, is het een beetje een Het uh, is een met duo. een dikke uh, knipoog. Uh, de hele album staan er wat grappige liedjes op. Er staat ook een cover op. Een hele akoestische cover van uh, Ma Bens van de Franse rapgroep Supreme NTM. Dus moet je je zo het voorstellen een nummer van 50 Cent, maar dan op een akoestische gitaar. Nee, <lacht> hey, misschien een idee voor. Uh. <lacht> uh, en er staan ook er staat wat meer grappen en rollen op. Uh, uh, een liedje over Jezus als sekssymbol en zo. Dus het is allemaal niet heel... heel serieus, maar wel heel erg goed. Brigitte. Brigitte. En er zit toch ook een beetje dat dat dat beetje dat, dat Franse zuchtmeisjes waar jij patent ja, op hebt. Dat, daar, op, dat daar, zit er ook in. Daar ga ik daar ga ja, daar, daar reageer ik ja. meteen op inderdaad. Is dat nou vraag ik me altijd af in, in Frankrijk wat is dat toch zit dat in in hun zool, in hun ziel dat ze daar altijd mee komen en waarom, waarom specifiek alleen maar in Frankrijk? Nou, dit zijn, er zijn wel meer voorbeelden. Je hebt ook uh, Scandinavische zuchtmeisjes of Engelse. Oh, ja, dat zeker. bestaat ook. Engels, oh. ik, niet, ik zou niet het uh, Zweedse woord voor zuchtmeisje weten. <laughs> um, en er zijn er wel, Ik heb ook voorbeelden uit Polen en uit, uh, Engelse voorbeelden zijn er ook nog wel. Uh, het is inderdaad een zekere Frans ding. Het is uh, volgens mij uh, door uh, Gainsbourg in de jaren zestig is hij ermee begonnen. Door uh, uh, zangeressen, actrices die niet echt heel erg goed konden zingen... maar die je maar heel dicht bij de microfoon deed ja. zo. En dat blijft dat het ja. doen in Frankrijk? Dat blijft het ja, ja dat, dat, dat blijft erin zitten. Ik heb er wel een paar keer naar dat soort bij dat soort zangeressen omgevraagd. Maar zij zijn niet de mensen die dan uh, zeggen... van ja of, of toegeven van nee, dit is een, dit is een stijl en uh, dat doen we allemaal expres. Ja, ja, nee. Nee, nee, dus, ja. Ik vind ook de mythe moet een beetje in stand blijven... dat het niet het geval is, maar dat is natuurlijk wel zo. En ook de mythe van dat iedereen het kan. Want het is gewoon kunst. Tuurlijk. Ja, nou, willen mijn als je wat dichter met de microfoon gaat zitten. Het ja, lijkt, lijkt me fantastisch. Even deze: Malajub. Malajub uit uh, Frans-Canada, Quebec. Ja. Uh, je zou dit een beetje een soort Frans-Canadese tegenhanger van Muse kunnen noemen. Er zijn al een tijdje bezig, vier albums gemaakt. Synesthesie heet het nummer gratis te downloaden site, overigens. klinkt um, wat zwaar voor Franse muziek, maar goed, het is ook Canadees. Nou ja, ik wilde ook een beetje laten horen dat uh, frans muziek niet alleen maar over zuchten en uh, zoete meisjes gaat. Ja. Wel heel veel, overigens. <laughs> maar je hebt van allerlei, uh, die, allerlei zangers. En uh, Malazup is een hele, ook in Amerika, een redelijk succesvolle rockband. en uh, Ja, dat, zo kan het. Dus ook, ik vind dat een heel aanstekelijk, ben je mee fluitbaar met een dietje wat ja. erin zit. Dus ook heel zomers daarom. En dan nog even met die prachtige naam, Olala. Make dit was het alweer, Guus. deze prachtige platen. Ja. En die moeten, zouden in de Radio Tour de France moeten komen. Ola La. Nu dan Tontjean, inderdaad. Je zou denken dat er eerdere bands waren die Ola lager in Frankrijk. Maar nee, het is de eerste. Guus Hooghaars, dankjewel. Je vous en prie. De dag dan nu van Joris Keugen. Het is morgen landelijke veteranendag in Den Haag. Op het Malieveld staan een paar gigantische cirkestenten, tanks, straaljagers. En er komen hier morgen duizenden veteranen naartoe voor het défilé. En ik hoorde van de week een spotje op de radio van een klein meisje. Die heeft het dan over haar vader. En dan zegt ze op een gegeven moment... mijn vader, oud-militair, die krijgt wel schouderklopjes van ons en van de familie. Maar eigenlijk niet zo uit de maatschappij... Is dat zielig? Hebben ze dat dan nodig? Ik ga hier eens even op zoek op dit terrein waar nu alles in opbouw is. Naar een veteraan. En dit is uh, van de mariniers. Een klimbaan. Ik ben eigenlijk op zoek naar uh, veteranen. Ben jij uh, al een uh, veteraan? Ik ben een veteraan. Ik, ben nog, ik zit nog in dienst. Maar ik kan nog helemaal geen veteraan zijn. Ja, daar zijn ze mee bezig om het te veranderen. Hè? Maar het is nog niet zover. Nee. Als je dan zo'n dag zoals morgen, ja, jij zit nog in dienst dus jij bent hier alles aan het opbouwen, maar zou jij meelopen dan ook? Ik niet. Oh, waarom niet? Ik zou liever thuis uh, met mijn meisje op de bank zitten. Jij hebt uh, zeg maar dat niet nodig, dat, uh, dat schouderklopje vanuit de maatschappij. Ik uh, persoonlijk niet. En ja, het is, het is mijn werk. En dat was uh, Bob. Ja, die is marinier, maar die uh, zou je hier nooit gebruik van maken. Maar ik ben nu toch eigenlijk op zoek naar een echte veteraan En volgens mij staan er hier een paar bij een landingstrand. En die zijn bezig, ja, een soort uh, klein woestijnje te maken volgens mij. Ik ben bezig met een uh, peddel om gaatjes te graven. Ja, militairen die uh, kunnen heel goed improviseren. Ik heb geen uh, schop bij me. Dus dan pakken we de, de amfibische pedal. Pakken we. En daar gaan we dus een uh, gabbie graven. Dat deze bamboe veilig in de grond staat. Ik ben eigenlijk op zoek naar veteranen, ben jij dat? Ik ben toch wel een veteraan, ja. Wat is een veteraan? Iemand die in uh, een crisisgebied gezeten, of in een oorlogsgebied hebt gezeten. En je bent de dienst uit, dan ben je een veteraan. En waar heb jij gezeten? Ik heb in Cambodja heb ik gezeten zelf. 92, 93. En hoe was dat? Het was een hele mooie periode in mijn leven, waar ik ontzettend veel van geleerd heb. En ik kan het niet willen missen. Ik hoor de hele tijd spotjes op de radio van een meisje die zegt van... ja, mijn vader die krijgt heel veel waardering vanuit thuis en erkenning, maar niet vanuit de maatschappij. Is dat zo? Voel, voel jij dat ook zo als veteraan? Uh, nee, ik voel dat niet zo, want mijn waren mensen, mensen om me heen... dus morgen als ik hier ben ook, dan uh, krijg ik de hele dag sms'jes door... van kennissen, van vrienden, maar ook mensen van, die ik heel lang niet gehoord heb... en die weten dat ik veteraan ben, ja, dat doet je wel wat. Dat is toch dat mensen toch aan je denken, al, al, op zo'n dag ook, Is dit... Heb je het nodig? Ik vind het wel prettig dat de veteraan op, uh, op een wordt wordt gezet. Ja. Dat is gewoon een hele bijzondere dag voor ons. Ja, daar leeft je ook weer naartoe, ieder jaar. Ik sprak net een marinier, die was nog wel vrij jong. Die was in Afghanistan geweest. Maar die zei van ja, toen vroeg ik ook als er een landelijke veteranendag zou zijn, dan zou je daar naartoe gaan. Toen zei hij van nee, dat zou ik niet doen. Ja, dat is een keus. Maar dat is vaak. Als je in dienst zit dan ja... Een beetje stoer de... ook. Nou, ik denk dat, dat je er nog niet naartoe misschien bent. Maar dat komt vanzelf wel. Maar wat heb jij meegemaakt, bijvoorbeeld, in Cambodja? En wat ik heb meegemaakt? Nou, ik heb heel veel armoede gezien natuurlijk. En eh, vervelende dingen. En die heb ik een hele mooie plek kunnen geven, gelukkig. Maar zoals wat dan? Uh, ja, daar wil ik niet te veel over vertellen. Dat is uh, dus privé. Ja, maar het was wel zwaar. Het was zwaar, maar wel... Ja, ik had het niet willen missen. Ja. En dan kijken we naar elkaar. En, je en geeft gaat, geen antwoord. En dan gaat het gesprek gewoon door. Wat ik er zeg, bepaalde dingen zijn van mezelf. En ik vind het eerder dat ik veteraan ben. Maar. Uh, bepaalde dingen hou je gewoon voor jezelf. wat voor Het respecteren. Absoluut. En als je dan morgen hier op de veteraandag... want je bent nu aan het werk. maar ga je ook meelopen in de parade? Ja, ik loop zelf ook mee morgen met de parade, ja. Dat is wel zoiets moois. Zal die mensen langs de kant staan en staan. Dat is geweldig. Ik ik kippen wel van. En dat was Berry de veteraan. Jammer dat hij niet over zijn verleden wilde vertellen. Dat ging hem net te ver. Maar ik snap wel dat ze we dat stukje erkenning nodig hebben. Morgen hier tienduizenden mensen, een défilé. Ja, zoals Berry net al zei, dan krijgt hij kippenvel van. En dat kan ik me voorstellen.